Uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3... De politie heeft de afgelopen nacht meer dan 350 boetes uitgedeeld op illegale feesten. Er waren er meer dan 10, onder meer in en om Amsterdam, in Brabant en de grootste was in Zuid-Limburg. Daar stonden meer dan 100 mensen te reven in de bossen. Het was best gezellig dat de politie kwam. Tussen 150 en 200 politieagenten met uh, schilden, wapenstokken, echt. Het was niet normaal, ik heb nog nooit zoveel politie op de been gezien. Uh, we moesten allemaal in het natte gras gaan zitten, we mochten absoluut niet opstaan. En uiteindelijk uh, moesten we één voor één opstaan, dan kregen we allemaal een bekeuring. Nou, de bekeuring is per persoon 95 euro, behalve voor organisatoren. Die riskeren een boete van 4000 euro. En het RIVM is weer met de nieuwste coronacijfers gekomen. De afgelopen dag kwamen er 8740 nieuwe coronagevallen bij, ruim 1000 minder dan gisteren. De meeste positieve tests werden afgenomen in Rotterdam en daarna in Amsterdam en Den Haag. Feyenoord is door het oog van de naald gekropen. In een knotsgekke eerste helft tegen FC Emmen werden penalties gegeven, vielen kaarten en beide ploegen scoorden twee keer. Daarna ging het tempo omlaag en leek het een gelijkspel te worden, zag verslaggever Arman Afsaroglu. Nog 40 seconden. Geert Ruider, randje 16 meter, heeft hem nu voor zijn linker. Daar komt de voorzitter de op, Daar wordt gekoond, daar wordt er gekoond, toch nog de overwinning! Het is niet te geloven! En dan is het denk ik toch panisch die het doet. Ja, het werd dus 3-2. Eerder won Heracles met 4-1 van Utrecht en Sparta ging ook met 4-1 onderuit tegen Heerenveen. Wat doen clubs nu dansen al maanden niet kan? Een aantal van hen gebruikt hun ruimte totaal anders om iets te kunnen verdienen, maar vooral om toch nog even bezig te zijn. Een club in Groningen is een drive through pizzeria en bij deze club in Amsterdam kun je met een VR-bril op gamen. Leuk, maar het moet niet te lang meer duren, zegt de eigenaar. Inmiddels heb ik wel zoiets van, ja, er moet wel iets van perspectief komen nu. Ik bedoel, ook, ook sneltesten komen eraan. Ik lees nog niks of ik hoor nog niks van dat, dat straks bij clubs ingezet kan worden. Dat zou voor ons natuurlijk een ideale oplossing zijn, dat mensen getest, eerst getest worden... en bij uh, negatieve uitslag naar de club kunnen. De meeste clubs zijn al meer dan een half jaar dicht... Het weernocht is grijs en er valt af en toe wat regen of motregen bij een graad of 16. Vanavond blijft het zacht en is het bijna overal droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB verkeer staat nog vast op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Dus afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. Vijf kilometer vielen met bijna een half uur vertraging. Dat is nog allemaal de nasleep van uh, problemen op de A10. Eerst was er sprake van een onwelwording. Later gebeurde net voorbij de Koentunnel een ongeluk. En vandaar dat die vertraging daar zo is opgelopen. Tot zover de verkeersinformatie.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 You got the power to make me weak inside Look, need you.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 Ik me nog verleiden, maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles. daar is iedereen dicht bij me. En het is waar wat ze zeiden: Het is stil hier aan de overkomen. Hier is geluk nog heel gewoon en de lucht verdompt schoon. Het is stil hier aan de overkomen. Iedereen is gaan studeren, weg, anders gaan proberen. Disco te bekennen, maar het is lang niet ongezellig Het is stil hier aan de overkant is de hartelijke groet in het beste waar ze zeggen Dat, dat het stil is aan de overkant Maar ik kom hier vandaan bij je fiets gewoon nog overal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 Star. Just who do you think you are? I just then not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 See your face And we've learned to live without you Who you don't know is who you're a friend. Thing is not as it's sold. But the more I grow, the less I know.